Heesters door winterstek vermeerderen Vermeerdering van heesters door stekken in oktober of november, zolang het niet vriest. Winterstek is de gemakkelijkste methode. Vele heesters en bomen kunnen het gemakkelijkst vermeerderd worden door middel van winterstek. Afgezien van watergeven in de droge periode en van rondom schoffelen, vraagt de stek de eerste 12 maanden geen verzorging. De jonge heesters zijn dan zo ver dat ze op hun definitieve plaats kunnen worden uitgeplant. Winterstekken zijn krachtige takken die net een groeiseizoen achter de rug hebben en verhout zijn. Ze hebben over de hele lengte knoppen waaruit in de volgende lengte scheuten zullen ontstaan. Snijd de stekken bij voorkeur in oktober of november wanneer ze niet meer Groeien en juist een rustperiode ingaan. Sommige heesters zullen op elk tijdstip in de late herfst en in de winter uit winterstek willen groeien, maar bij anderen hangt het succes sterk af van het moment waarop het stek wordt gesneden. Snijd de tak met een snoeischaar dicht bij zijn oorsprong af en kort hem dan in tot een lengte van. 25 tot 30 centimeter. Als de tak erg lang is, kunnen er twee of meer stekken van gemaakt worden. Maar de niet verhouten, dunne top is minder geschikt, omdat deze een zwakke plant zou geven. Of in het geheel niet zou wortelen. Snijd de stek aan de onderkant net onder en aan de bovenkant net boven, aan, boven een knop af. Snijd, het groen blijven, snijd bij groen blijvende heesters de stek net onder en boven een blad af en verwijder alle bladeren van de onderste helft. Van heesters met grote bladeren, zoals de laulierskers, wordt met een scheermes of een scherpe schaar de helft van het blad weggenomen. Dit vermindert het vochtverlies tijdens de beworteling van de stek. Bij moeilijk wortelende heesters reageert de stek dikwijls goed op een verwonding. Deze kan worden toegebracht door onderaan één of twee zijden een stuk bast weg te snijden. Sommige moeilijke wortelende heesters kunnen worden geholpen door het wondvlak en een groeistof te dopen. Voor uw stek snijdt bepaalt u eerst de plaats waar u uw stek gaat planten. Deze moet beschut zijn tegen noorden en oosten wind. Spit de grond en werk door zware grond wat grof zand. Om afwatering en beluchting te verbeteren. Maak een smalle sleuf door het blad van een schop geheel in de grond te steken en dan de schop enkele centimeters naar voren te trekken. Trooi een laag grof zand van 3 tot 5 cm in de sleuf. En steek de stekken zo in het zand dat ze voor de helft of twee derde van hun lengte in de grond komen. Steek de stekken met een afstand van 8 tot 10 cm in de rij en maak de rijen op 60 cm van elkaar. Vul de sleuf verder op met tuingrond en druk die met de voet aan. Na strenge vorst kunnen de stekken omhoog komen. Druk elke stek met de duim of vinger terug zodat de onderkant weer contact heeft met het zand of de grond. Druk in de vroege lengte de grond opnieuw goed aan. Schoffel de hele zomer regelmatig en geef bij langdurige droogte water. Een jaar later zullen de stekken van gemakkelijk wortelde planten klaar zijn om op een definitieve plaats in de tuin te worden uitgeplant. Soorten die langzamer worden en of groeien, zullen nog een jaar langer moeten blijven staan, voor ze elders in de tuin kunnen worden uitgeplant. Veel succes en hopelijk veel tuinplezier!